van 10 uur. Katrin Strapmann met het NOS Journaal. De Israëlische minister van Defensie Yaalon ja vertrekt. Dat heeft hij laten weten via Twitter. Yaalon ja zegt dat hij een tijdelijke adempauze neemt. Het vertrek van de minister komt niet onverwacht. Volgens de verwachtingen zou Jalon zijn post bij Defensie verruilen voor buitenlandse zaken. Premier Netanyahu denkt erover Defensie aan een nationalistische Lieberman te geven. Jalon kreeg vorige week oneenigheid met Netanyahu... nadat hij de wens had uitgesproken dat de legertop in Israël... zijn mening over Israël kan blijven uitspreken. De Sociaal-Economische Raad is positief over een persoonlijk pensioen. Bij zo'n pensioen bouwen mensen een individuele pot op... maar worden de risico's gezamenlijk gedeeld. Na een doorberekening blijken deze persoonlijke pensioenen... volgens de Raad zeer interessant, schrijft NRC Next... Volgens de CER leidt het niet tot hogere pensioenen, maar is de kans op een toekomstige daling van het pensioen wel kleiner dan nu. Vanmiddag presenteert de CER het onderzoek naar de nieuwe pensioenvariant. De raad benadrukt dat het nog om een verkenning gaat. Het is geen advies. Gemeenten hebben moeite met het archiveren van informatie die is opgeslagen op een verouderde manier. Informatie op bijvoorbeeld floppies, cd-roms en tapes blijkt vaak moeilijk terug te vinden in de archieven en is soms zelfs geheel ontoegankelijk. Blijkt uit een steekproef van het Blad Binnenlands Bestuur onder 29, 26 gemeenten. Volgens de wet moet belangrijke informatie in de archieven worden opgeslagen, maar veel gemeenten vinden dat lastig. Doordat de software is verouderd zijn veel floppies en cd-roms nu niet meer te lezen.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 Op de A1 richting Amersfoort staat tussen Muiden-Oost en knopend Watergasmeer 6 kilometer. Op de A9 richting Amstelveen staat nog 4 kilometer tussen Aflid Haarlem-Zuid en knopend Badhoevedorp. En op de A27 van Almere richting Utrecht daar staat tussen Huizen en Hilversum 7 kilometer na een ongeluk. Je hebt daar meer dan een uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. De N14 Den Haag richting Leidschendam is door een ongeluk dicht tussen Afvoorschot en Leidschendam. Omrijden kan via de N44, de A12 en de A4. Tot zover de verkeersinformatie.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 Water met uh, Henry Ruckert. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zalvoort. Met vandaag. Vandaag een bijzondere uitzending, want we hebben maar liefst vier gasten in de studio. En ook collega-presentator Ron Perenboom Voller is aanwezig. Om even aan de stemmen te wennen, laten we ze u horen. Willem van Leeuwen, jarenlang keeperstrainer. Goedemorgen. Belangrijkste sportnieuws graag. Um, ja, het belangrijkste sportnieuws voor mij is uh, Xavier Maus... die zijn contract uh, heeft gekregen bij FC Os. En dat komt omdat jij hem ook getraind hebt? Heel vroeger. Het nee, is dus ongeveer elf jaar geleden, ja. Okay. De andere gast die we hebben is Matthijs Mulman. Wat is jouw belangrijkste uh, sportnieuws? Afgelopen woensdagavond was het natuurlijk de Europa League finale... tussen Sevilla en Liverpool. Uh, de eerste helft totaal voor Liverpool. Eigenlijk, Sevilla werd helemaal van de mat gespeeld. En uh, ze komen naar Rus het veld op en Sevilla wint gewoon met 3-1. Dus dat vond ik wel een, een hele knappe overwinning. En voor hun een vijfde Europacubliek uh, winst, zeg maar. Dus. Dan hebben we Hans van der Straten. En dat heeft te maken met het uh, grote toernooi dat morgen op HFC gehouden wordt. Daar gaan we straks over praten. Maar ik wil jouw belangrijkste sportnieuws, Hans. Uh, heel vers. Het is uh, een kwartiertje geleden afgelopen. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben met uh, 3-0... ...van Italië gewonnen. Laatste set 25-14. Dat is een hele knappe prestatie. En het is nu volgens mij vrijwel zeker... ...dat ze naar... Uh, ...dat ze naar Rio gaan. De uh, volleybalvrouwen. Dat is mooi. En Lex de Groot is de laatste in het rijtje gasten. Wat is jouw belangrijkste sportnieuws? Ja, uh, goedemorgen. Uh, eigenlijk het, uh, het opvallendste van deze week is eigenlijk voor mij... Uh, ...dat FC Twente misschien uh, naar de Jupiler League gaat. Nou, niet uh, misschien. Ja, ze uh, nou, hebben nog een beroepmogelijkheid... Misschien dat er nog geen uh, ja, gunst van uh, FC Twente wordt, uh, wordt gekozen, maar we wachten nadat dat ze wel naar de Jubilee League gaan. Als we dus de punten van Twente laten vallen, is Ajax alsnog kampioen? Ja, dat heb ik ook gelezen. En er zijn, uh, de hele na-competitie is competitievervalsing, want dat heeft allemaal geen zin meer natuurlijk. Nee, dan is Willem II geloof ik ook uh, geplaatst. Nou, Ron, ja. jouw, jouw belangrijkste sportnieuws. Ja, dat, voor mij is dat toch kleine maxi, niet waar. Want dat was echt een uh, heel bijzonder uh, moment, denk ik, voor iedereen in heel Nederland. Ik heb er zoveel mensen over gehoord. Bovendien, voor mijzelf vond ik het ook heel leuk... omdat dat het circuit was waar ik in 1995 ooit was uitgenodigd door MTV. Ik schreef toen over popmuziek. Maar die sponsorde toen de auto van Simtech En daar reed Jos Verstappen in... En dat was het circuit waar hij voor het eerst met die auto over de finish kwam, moet je nagaan. Uh, dus dat werd een enorm feest en ik heb dat s'avonds uh, mee mogen maken daar. En de volgende ochtend, heel vroeg om vijf uur, uh, kreeg ik een lift van Huub Rotterkatter, zijn manager. En er stonden twee identieke Renaultjes vijf voor de deur van het hotel. En er was een rotonde voor en Jos stapte met zijn Sophie-vriendin nog in die tijd toen... In de ene Renault en ik met Huub in de andere. En zij scheurden aan beide zijden van de rotonde naar de snelweg. En dat werd een racepartij op de snelweg. En het was een geweldig avontuur. We, we lagen nog beide in de vangrail <lacht> op enig moment. Maar Huub die wist zich door die eh, bocht heen te, te slippen en te doen enzovoort. Het mooiste moment was dat toen ze weer vol gas op die snelweg reden. Jos Verstappen naast Huub kwam rijden en zo met het handje deed van. Dat scheelde maar niks. Mooi. Nou, u weet inmiddels wie er allemaal zijn in de studio. Het is een gezelligheid van je welste. En wat er ook gebeurt is dat we natuurlijk iedereen altijd vragen een lijstje platen op te sturen. En uh, daar gaan we een aantal nummertjes van draaien met onze technicus van vandaag. En dat is Willem Duist. Willem, welke heb je als eerste? Goedemorgen allemaal, iedereen. iedere twee, ieder drie enzovoort. Ja, ik heb een hele lijst. Ik heb bij elkaar 31 nummers aan verzoeknummers. Dus uh, dit wordt een uitzending van vier uur.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 Zijn. Vandaag is het rood van roof in blauw. Ik heel mijn hart voor jou. Spreek van de rood bedenk de dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Ik vroeg de deur door en naar buiten waar de zon begint te schijnen. En dan trappen we ons gesprek af met Hans van der Straaten. Dames en heren, ik zal hem eventjes uh, introduceren bij u. Hij komt uit Den Haag en dat is aan zijn muzieklijst ook zeker te zien. Er staan wel drie, vier keer Golden earring in, zie ik. Dus uh, nou, dan weet, je het, dan weet je het wel. Ja, precies, oude rocker. Uh, maar het belangrijkste is dat hij al twintig jaar lang commissielid, leider, coach scheidsrechter is geweest bij de jeugd van Haarlem. Hfc, en in twee van Hfc, HFC, van HFC, sorry, sorry ja oké, okay, ja, excuus, dus dat anders. Ja. En in 2004 gestart met het G-voetbal bij HFC en daar al twaalf jaar de boel van coördineert. En morgen is een hele grote dag, niet waar Hans? Ja, morgen hebben we ons uh, inmiddels bijna traditionele slottoernooi. Het was uh, aanvankelijk een initiatief van de KNVB, uh, vier jaar geleden, vijf jaar geleden eigenlijk... Uh, maar wij hebben het min of meer uh, overgenomen als uh, HFC. De KNVB had toch wel moeite om dat toernooi te organiseren. Maar wij hebben bij HFC zo'n goede infrastructuur. Zoveel vrijwilligers dat uh, wij het nu eigenlijk doen. We uh, nog wel een beetje ondersteund worden door de KNVB. En eigenlijk is het de afsluiting van het, uh, competitie, uh, van het competitiejaar voor alle g-voetballers, uh, De jeugd-g-voetballers uh, in West 1. Uh, dus uh, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland. Uh, we hebben nu ook al een paar teams uit Zuid-Holland. Dus uh, dat is ongeveer het gebied. Uh, Amersfoort, Houten, tot en met uh, Alkmaar en uh, Bovenkarspel... Uh, komen de teams uh, morgen naar, uh, naar Haarlem. Het is het grootste toernooi op dit gebied in ik Nederland. Ik denk dat uh, voor wat betreft de jeugd ge voetbal... het wel het grootste toernooi is van het land. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik weet ongeveer... wat voor activiteiten er in die andere districten plaatsvinden. En dan denk ik... Dat ik wel kan zeggen dat dit het grootste g jeugd is van het land. Ja. 29 teams? 29 teams van 21 verschillende verenigingen. Maar hoe doe je dat? Want zoals de mensen die dat weten bij HFC uh, de situatie is... dat twee velden zijn naar het cricket. Ja. Dus je houdt niet zoveel over. Nee, uh, dat is ook wel een enorm gevecht geweest deze week. Vooral ook omdat... Uh, uh, de beheerder van, uh, van de velden. juist helaas deze week begonnen is om. om de. om de. om. De beheerder begonnen is om, om de velden te herstellen. Terwijl, ja, als ze tot maandag hadden gewacht. hadden we niet zoveel problemen gehad. Maar het gaat wel lukken. Uh, kijk, geen voetbal uh, wordt altijd op halve velden gespeeld. Hè? Dus ook bij de senioren. Uh, dus uh, we hebben tweeënhalf kunstgrasveld, nou, dat, daar zijn dus vijf velden te maken. En we nemen nog één grasveld en nou, dan maken we drie halve velden op op één grasveld. Dus we hebben acht velden waar we dus wedstrijden op kunnen spelen. Uh, Ach, dus dat, uh, dat gaat lukken. Ja. Waar haal je de scheidsrechters vandaan? Allemaal vrijwilligers van AFC, jong en oud. Dat is ook heel erg leuk, ook een aantal van die old stars en de walking voetballers die helpen. Tot en met jonge jongens die, die, die, die uit de junioren van de AFC. Ik heb ontzettend veel steun van, van de club. Ja. Groot feest, hè? Groot feest. Hartstikke groot feest met een hoop, ja, 300 kinderen, een hoop begeleiders en ja, en we en we verwennen ze ook. Ze krijgen veel. Ze krijgen allemaal een medaille, ze krijgen allemaal een lekkere lunch en ja, dat kost allemaal wat. Maar we hebben ook mooie ondersteuning van allerlei stichtingen die, die dit mogelijk maken. Ja, er gaat bijna 10.000 euro om in, uh, in dit toernooi. Uh, wow. ja. De burgemeester opent het? Absoluut. Jens ja. Snijders is nu al een, om half tien. Is uh, bijna een uh, vaste gast. Hij vindt het hartstikke leuk. En uh, hij woont ook vlakbij. Dus uh, hij, uh, ongeveer bij het uh, uitlaten van zijn hond... kan hij ook even het toernooi openen. Dus. En zijn ketting al aan het oppoetsen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die jongens vinden het ook prachtig. Een echte burgemeester. En Bernd doet dat ook uh, hartstikke goed. De uh, kinderen zijn er dol op. Ja, voor je prijsuitwerking heb je altijd iemand bijzonder. Ja, ik weet niet of ik het mag verklappen. Maar, want hij heeft uh, mij bezworen dat ik het niet van tevoren mag vertellen. Maar het is een jongen, laat ik het zo formuleren... die op televisie een programma heeft... Wat gaat over kinderen met het syndroom van Down. Nou, uh, ja, dan weten jullie misschien wie dat is. Hij is sinds kort ook begonnen met een quizprogramma. Of dan, is het het, dan is het niet Johnny de Mol. Nee, het is niet Johnny de Mol. Johnny, die hebben we wel gevraagd ook. Maar er zijn twee jongens die dit doen, hè? Ja. Die andere is er dus. Ja, <laughs> en jij wil het niet vertellen. Ik, zal nee, het ik, heb niet hem. ik heb hem beloofd dat niet te doen. Maar je hebt ook nog een uh, heel bijzondere zandvoerter... die de prijzen gaat uitrijden. Ja, hè? Jeffrey Samsin, uh, Die voetbalt nu al een jaar, drie, vier denk ik bij HFC. En uh, die doet dat ontzettend leuk. Hij vindt het ook hartstikke leuk... Uh, vorig jaar heeft hij samen met de aanvoerder van het eerste, Carlos Opoku... Uh, de, de bekers uitgereikt. Carlos die, uh, heeft uh, morgen een toernooi in uh, België... dus die kan er helaas niet bij zijn. Maar Jeffrey doet daar niet aan mee. Uh, die uh, is dus hier. en Die gaat aan de kleinste kinderen om twaalf uur uh, de bekers uitreiken. Die kinderen die vo voetballen niet een hele dag, dat halen ze niet. Dus het is uh, twee uur voetballen, uh, dus een wedstrijdje of drie, vier... En dan, uh, en dan is het klaar voor de kleinste... De ouderen die spelen tot twee uur. Van tien tot twee ongeveer. Leuk joh. Ja. Ja. En iedereen is welkom en niemand hoeft te betalen. Hè? Nee, nee, je hoeft niet te betalen. Iedereen is welkom en het is echt een heel leuk feest. En het is echt ontzettend leuk om te zien... wat die kinderen, wat voor lol ze beleven aan elkaar. Ja. Jij hebt uh, vijf jaar dagelijks straatvoetbal gespeeld in Den Haag. <laughs> ja. Mag je Den Haag nog wel in? <laughs> Ik wel, ja. In die tijd wel, ja. In mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in de Transvaalbuurt in, in Den Haag. Mijn buurjongens waren uh, Harding Vos. Ja. Uh, uh, mensen van mijn generatie die weten nog wel wie die is. En dik advocaat. Daar ja. heb ik uh, heel veel mee samen op straat gevoetbald. Die was assistent van Oranje. Ja, ja, ja. Die wordt assistent. Hij was twee, drie jaar geleden was hij een keer op HVC bij de presentatie van een boek. En Toen heb ik hem weer uitgebreid gesproken over onze Haagse jeugd. Nou, Harry Vos en ik advocaat hebben het qua voetbal verder geschopt dan ik. Ja. Ja, hij zou een keer in het Nederlands Elftal meedoen, maar dat is niet... Uh, dat is niet van nou, ons. Harry Vos die zat bij, uh, bij de selectie van het Nederlands Elftal in 1974. Uh, toen Nederland dus zo dramatisch die finale verloor. Hij was de enige in de selectie die geen enkele keer een wedstrijd gespeeld heeft. Maar hij zat er wel bij, uh, bij uh, de 1974. Hij was toen... Uh, hij is natuurlijk bij ADO begonnen, net zoals ja. uh, Dikke Adverkaat. haar genezen begint bij ADO. En uh, nog geen FC Den Haag. He. Sinds het FC Den Haag is het, uh, is het niet leuk meer. Uh. Maar bij ADO en, uh, uh, uh, en uh, Hardy, Vos was, Hardy Vos was in 1974. Speelde Feyenoord. hij bij Feyenoord. Ja, ja was die linksback. Ja. Ja, het grappige ja. is, we hadden vorige week een van Haardigem hier. En die vertelde dat uh, zij in 1974... Altijd Blue Medley van, uh, uh, wie was het ook weer, draaiden. Uh, ze hadden een cassettebandje en dat draaiden ze in de bus. En voor elke wedstrijd draaiden ze dat bandje. En halver voor de finale toen was het bandje zoek. En ik denk dat Harry Vos dat gedaan heeft. <lacht> dat en, voor, uit, ja. en voor jou, Hans, als Hagenaar of Hagenees, ja. moet je eigenlijk zeggen. Hagenees, Ja, ik ben een Hagenees, ja. ja. Nou, please go. ja. De golden earring, heerlijk. Hearing, hè? heerlijk. Mijn middelbare mooi. schooltijd. Ja. Uh, nou uh, we gaan uh. luisteren. You're a liar to me. You know I really dead if I should see it. You make a lot of change, man. No matter who it be. Listen, baby, you got a match you have to send me huh? You said you want me to be like a lot of people, so it's no evil.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 That you got not alone love was the lie to me. You know, I've been a Sport luistert u naar. Goedemorgen. En terwijl de presentatrice van het lunchprogramma Dolly de Pierik binnenkomt... gaan wij even praten over wielrennen. Want wat is er veel gebeurd deze week, André Jansen? Goedemorgen. Fantastisch. Goedemorgen, Henny. Ja, er zijn allerlei geinige dingen aan de gang in de wielenwereld. En ja, er kan natuurlijk... Een hele nieuwe lichting komt eraan. Ja. In de ronde van Italië is weliswaar uh, Dumoulin met een de blessure... De wedstrijd, heeft de wedstrijd gestaakt. Maar dat komt ook niet slecht uit. Ja. En hij zal misschien toch wel starten in de ronde van Polen. In uh, de ronde van Noorwegen heeft ons aller Pieter Wening, de Hare Kiet... een etappe gewonnen voor de Rompott ploeg. Ook wel bijzonder trouwens, hè? want die Wening had een ontzettende moeilijke blessure... in zijn lies, hè? Een, een afgesloten liesader... Ja. heeft toen besloten zich te laten opereren, komt terug en wint gelijk, hè? Ja, nou ja, het is natuurlijk ook een trainingsbeest. Toen ik in Friesland woonde, kwamen we hem bijna elke dag tegen. Ja. En uh, het is een man met ontzettend veel karakter en hij heeft zijn specialiteit ook. Een klim op het end Als iedereen zijn tong al op de schoenen heeft hangen, dan gaat hij nog een keer gas geven. En het is gewoon gelukt. En uh, ja, complimenten. En in, uh, nou, in uh, Amerika hopen we dan nog in Californië dat uh, mijn goede vriend Dylan Groenewegen toch nog een keertje toe kan slaan. Maar vandaag hebben ze een zware bergetappe. Waar uh, vorig jaar... Uh, ...in eenzelfde soort bergetappe Sagan op de tweede plaats stond... Ja. ...en dan toch op het end nog de ronde van Californië wist te winnen... ...door gewoon die bergetappen te winnen. Nou, en nu staat Julien Alaphilippe aan de leiding... ...dat is een echte klimmer en een echte... ...ook wat mij betreft een kandidaat om uh, hoog te scoren in de Tour... Ja. Want Lefevre heeft dus wat extra budget uh, binnengekregen. Ook dankzij Dirk dankzij Sauer. En uh, ja, die heeft dure renners in zijn ploeg zitten. En potverdorie. Uh, die Lefevre met zijn ploeg. Uh, de, de, de Nicky Sterbstra mannen zeg maar. Die presteren overal. Die presteren in Californië. Ja. Die presteren in Italië. En uh, nou, leuk om te zien. Ik wil even met jou over Grijpel en zijn ploeg praten. Ik weet niet. Heb je gekeken gisteren? Ja. Wat dat, dat was natuurlijk bijzonder, hè, wat daar gebeurde. Die hele ja. ploeg, al die rondes op kop, af, alles afsnijden, niemand kon erdoor. Nee. En Grijpelt pakt zijn derde. Ja, en die uh, Lars Bak is natuurlijk ook een verschrikkelijk beest. Een klasbak. Dus ooit, ja, die, de, de, de knecht die op kop rijdt. en die dan al die. Uh, die gewoon met 55 kilometer per uur doorrijdt. Ongelooflijk. En je kunt uh, 100 meter lang 55,5 kilometer per uur rijden. maar geen 200 meter. Maar en dan hij wil gewoon twee ronden lang zo ja. hard door. Ja. Niet normaal. Wat mensen niet begrijpen. Uh, uh, is dat dan zo'n grijpel voor je de bergen opstapt. Begrijp jij dat? Ja, de wielerrondes zijn erop ingericht om zowel het eh, van klimmen als van tijdrijden als van sprinten eh, gediende publiek geniet van zijn eigen specialiteit. En vandaar ook dat er eh, zo'n kittel wordt gezegd van ja, wil je door in de ronde van Italië? En dan zegt hij me, ja, dan moet je wel die etappes een beetje in het begin doen... zodat ik uh, ook kan scoren en die ploeg ook kan scoren. Die hebben een, een, een miljoenenverdienende uh, wielrenner in dienst genomen, zo'n ploeg... om een paar etappes te winnen. Ja, en dan komt er zo'n tijdrit van 45 kilometer. Daar heeft zo'n gozer al helemaal geen zin meer in. En dan komen de bergetappes. Dat is zijn specialiteit niet. Dan zien we andere specialiteit. Dus zowel de koers als... De renners als de ploegen zijn ingericht op de verschillende specialiteiten. En voor de verschillende specialiteiten heb je ook de verschillende liefhebbers. En de liefhebbers van wielrennen kunnen op WAF, op Facebook... alles lezen over alle koersen die er zijn. We hebben een volle bak hier vandaag. André, heb jij nog iets te zeggen tegen een van de gasten? Want je zit te kijken, hè? Ja, natuurlijk zit ik te kijken. Kijk even omhoog naar rechts, even zwaaien. Nee, ja, ik heb gisteren weer genoten op de, daar, op de voetbalclub GVAV, die vandaag de nieuwe indelingen maken. Er was een examen van een van de trainers en ik sprak even met een van de heren van de KNVB. En ik heb gevraagd of de KNVB de KNVU een klein beetje wil helpen, de wielerploegen wil helpen. Om uh, trainers en coaches en ploegleiders te leren wat het is om een groep jonge mensen te begeleiden en uh, te sturen. Want dat doet de KNVB heel erg goed. Daar waar ik zag in de 60e, 70e jaren dat het voetballen ver achterliep bij het wielrennen. Is het nu het wielrennen ver voorbij. En uh, je ziet dat heel veel jonge trainers en dat er een heel gestructureerde gang van zaken is in Nederland. Die er weer toe zal leiden dat Nederland ook een leidende positie in zal nemen. En het buitenland kijkt altijd met argusogen ogen mee. Wordt er hier in Nederland, vooral met name met de jeugd, wat jullie doen in Haarlem, wat ze doen in, in, in Groningen en waar ik het dan meemaak. Het is fantastisch hoe die, wielen, hoe die uh, voetbalwereld gestructureerd georganiseerd is. En dat uh, die trainer van die KNVB... die zegt, nou, is ook eens leuk om te horen... van iemand die niet uit de voetbalwereld komt. Een van de mannen die uh, daar heel erg aan meegeholpen heeft... zit tegenover mij. Dat is Willem van Leeuwen. Uh, over buitenland gesproken. Die begon bij El Al-Ahagli in Tripoli in Libië. Nou, kijk eens dan. <laughs> daar gaan we nu mee praten. Dankjewel, André Jansen. Veel succes met WAF. Oké, okay, dag. Dag, dag man. Uh, volgende week, dag. En toen werd het Haarlem, uh, Willem... Ja, maar dan praat je over uh, het profgebeuren wat ik uh, uh -huh. gedaan heb. Ja. Ik ben begonnen bij Hellas Sport in, uh, in Zandam in 1990. Als keeperstrainer. Ja. Jeugdopleiding opgezet. Dat is lang geleden. Ja, mm, ik was nog 25. Dus mijn voetbalcarrière was niet zo, uh, niet zo uitgebreid. Ik, uh, het hoogste wat ik gespeeld heb is in de zaterdag 1. Met wel een um, fantastisch elftal. Want uh, ik speelde met uh, ex-profs samen uh, met uh, Johnny Rep, Robbie Rep, zijn broer, Andreas De Vleu, uh, Eve Melgers en dat soort uh, jongens. Wat mij erg aanspreekt bij jou, is dat je ook voor de Nebas, de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten, de keepers getraind hebt. Ja Dat was uh, IQ 175. Ja, ik ben ja. daar jaren mee, mee geweest. He. Ja. Ik heb zeven Paralympics gedaan. René Bouwman. Ja, uh, wat, wat een geweldig iets is dat. He? Ja, ik heb ze voorbereid voor de EK's. En uh, dat weten heel veel mensen weten dat niet. Maar uh, dat zijn EK's en WK's die nu ook weer gespeeld gaan worden uh, het komende zomer in Frankrijk. Uh, deze jongens. Dat zijn eigenlijk jongens met een, uh, een, een, een smok verleden. MLK, MLK. Moeilijk lerende, zeer moeilijk opvoedbare jongeren. Maar ook met een IQ uh, van onder de 75. Het zijn eigenlijk uh, uh, niet zoals Hans uh, nu met die jongens van de gehandicapte voetbal. Het geeft voetbal. Uh, deze jongens zien er uh, gewoon normaal uit. Zijn ook normale jongens. Alleen hebben een uh, beperking uh, in, in, uh, in, in, op een andere manier. En die heb ik voorbereid voor de EK's en de WK's. Uh, Japan zijn ze geweest, uh, Portugal um, en noem maar op. Een toernooien speelden ze ook in Zweden en, en overal. En um, dan werd ik uh, gevraagd om de voorbereidingen uh, als keepertrainer uh, uh, mee te doen. Ik ken René uit Noord-Holland vandaan de kop, waar hij docent van de KNVB was. En zodoende hebben we elkaar leren kennen en dan vroeg hij, of, hij mij, of ik hem wilde helpen in het team. Jij kunt dat heel goed, hè, he Willem, dat voorbereiden zo te zien. Want als ik kijk naar de onderscheidingen... Het is ja. nogal een lijst, hè? Kampioen ja. van Nederland, zondag hoofdklasse met en Spoor. Ja. Finalist Supercup Amateurvoetbal, ja. ook met Turkiem Spoor. Winnaar ja. KVB-beker, ja. landelijke beker. Winnaar, ja. nog een keer, amateurs District West 2. Ja, maar dat ben ik niet geweest alleen, hè? Nee, uiteraard niet. Dat maar... heeft het, het hele team met het, uh, het hele team. Maar je team. maakte er wel iedere keer weer deel van uit. Ja, uh, ja, het is uh, natuurlijk wel... Um, al die 26 jaar heb je geïnvesteerd in jezelf. En ik heb een open doelstelling gehad als keepertrainer... en geprobeerd iedereen ook uh, de gelegenheid te geven... om keepers te kunnen volgen. En um, ja, zo is het eigenlijk ook gegroeid. Uh, vanaf 1990 is het een passie voor me, voor me geweest. En uh, met een open doelstelling. En eigenlijk in negen um, in jaar tijd uh, kwamen de eerste grote clubs uh, voorbij... Um, ik heb ook uh, keeperskampen in Duitsland gedaan uh, met, uh, met Maarten Arts. Ik heb uh, een tijd met Frans Hoek in het beginperiode meegelopen. En uh, nou, eigenlijk in die periode dat ik in Duitsland was... Uh, voor die internationale keeperskampen in, uh, bij Stuttgart en in Grünberg... Ja, dat vond ik fantastisch om mee te maken. Want het, je weet niet, het is ongelofelijk hoe dat daar georganiseerd wordt. En... Uh, ja, ik heb daarvan genoten. En toen kwam ook op mijn pad... ik kwam ook uh, topspelers... Uh, topkeepers tegen. En, uh, die ik daar heb leren kennen. En uh, Frank Roost heb ik bijvoorbeeld uh, ontmoet. En toen kreeg ik in 1999... Uh, die, die speelde toen bij Werder Bremen. En uh, toen in 1999... kreeg ik een profcontract aangeboden... met Pieter Hamburg En met Michael Lindeman. Om uh, met z'n drietjes uh, naar Libië te gaan. Um, ja, dat was een spannende, leuke ervaring. Um, en dat neemt niemand ook van me af. Uh, ik heb genoten, het was een club van de zoon van, uh, van Gaddafi, van Sadi Gaddafi. We zaten ook in Tripoli zelf. En het was net na het Europese embargo wat opgegeven was naar de Lokkeby affaire. En uh, ja, fantastisch. Handelsdelegaties kwamen net weer op gang... Uh, heel weinig Westerse mensen. En dat je dus eigenlijk meer met mensen van ambassades en handelsdelegaties uh, en omging. Uh, dan, uh, yeah, dan uh. En dat, dat was wel weer leuk dat ik later bij Koninklijke HFC kwam. Dat, nou, dat pleps, hè, dat ben je dan een beetje kwijt. En dan kom ik weer een beetje in het gewone milieu voor mij. Nou, als gewone jongen uit Zandam vandaan. Nee hoor, uh, gekkigheid. Het was gewoon een fantastische periode om mee te maken. En de gekste avonturen beleefden ook uh, om, om dat. En daar speelden we in januari een oefenwedstrijd. En de Duitse ambassade uh, had toevallig contact met, uh, met uh, Werder Bremen. Die op het trainingskamp was in Tunesië. En uh, dat is vier uur rijden naar Tripoli. En uh, toen kwam ik Frank Rost weer tegen. <lacht> ja, dat is heel, heel bizar. Nee, je gaat nu stoppen na al die jaren. Ja. Dat ga je natuurlijk verschrikkelijk missen, hè? Ja, ik ga je missen, Henny. Nee, ik bedoel niet mij. Nee, ik, bedoel... ik ga de jongens missen. Ja? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ik ga de jongens missen. Ik heb uh, de afgelopen elf jaar de jeugdopleiding bij uh, Konink-HFC uh, helpen opzetten. En uh, om dat weer uit te, uit te breiden naar het niveau. Uh, het is meegegroeid met het niveau waar uh, de Konink-HFC in zijn algemeenheid gewoon nu is gekomen... En uh, ja, ik, ben, uh, ik ben er zelf wel trots op. Uh, en uh, ik vind, ja. Het is iets anders dan al die kampioenschappen en dingen. en leuke dingen die ik gehad heb. Maar dit vind ik eigenlijk ook wel. Uh, voor mij persoonlijk uh, een, uh, een mooie, mooie afsluiting. om. Uh, um, ja, met alles wat je hebt meegemaakt. ook met de jeugdopleidingen. jongens die iets bereikt hebben ook uh, vanuit de opleiding. Uh, Xavier heb je al genoemd, maar er zit er ook nog een in, uh, in Alkmaar, hè? Ja, nou, ja, Nicolai. Uh, Nick is uh, onder contract bij AZ. Uh, in het verleden is het eigenlijk altijd zo geweest... dat bijna elk jaar gewoon een jeugdkeeper vanuit de, de opleiding... naar een BVO is geweest, uh, zelfs uh, van mijn... Uh, uh, de, de andere gast die hier zit, Lex, uh, zijn zoon is ook bijna al... Uh, uh, die is ook al gescout geweest toen bij Ajax, een aantal jaren geleden. En uh, elk jaar, uh, Bart Koper is net terug van Van die is bij, bij, bij Van geweest. Eigenlijk elk jaar zijn die jongens in, in uh, aanmerking gekomen... of hebben ervaring opgedaan bij een BVO. Je hebt een heel mooi afscheid uh, gehad, hè. Daar werd ook alle lof op je getrompetterd. Ja, maar... Um, er is nog iets heel anders in jouw leven. Een ontzettend interessante stichting. Ja, ja. Um, ik ben een, uh, een mensenmens. Uh, dat moet je ook wel zijn, vind ik. Uh, als, als je als rode draad uh, door zo'n vereniging... of de vereniging gaat als keeperstrainer... dan uh, ben je ook betrokken bij de mensen zelf. Ik groeide de afgelopen elf jaar ook met die mensen op... En de stichting is ook iets waar ik uh, eigenlijk uit mijn ervaring... Uh, van mijn buitenlandervaring zelf ook uh, ervaring... Dus de keerzijde van de medaille uit sport. Um, dat is uh, dat uh, bij terugkeren uit het buitenland vandaan... dat ik uh, zelf uh, heb ondervonden hoe het is om uh, de focus op de sport te hebben... en dan uh, uh, uiteindelijk je gezin daar een, uh, een, uh, een beetje de dupe van is geworden... Daarmee heb ik een aantal jaren later... dat is in 2010... het initiatief genomen om eens over na te denken... over hoe kan dat nou en waarom is dat zo? We kennen heel veel verhalen. Ik heb uh, toevallig uit de wielersport... Hebben we verschillende voorbeelden ook als... Uh, uh, uh, nou, hoe heet die nou? Uh, nou ik noem maar wat. Uh, de, uh, spelers die uit de voetbalwereld en zo... Uh, er iets gebeurt... En dat zij um, door de sport eigenlijk, um, wat zeg je? Michael Bogert. Michael Bogert, ja, die bedoelde ik eigenlijk, ja. En er zijn er nog een aantal, um, um, ja, die, die gewoon door de sport heen um, een weerslag hebben gehad op je gezin. Um, daar ben ik toen mee begonnen. En uiteindelijk is het een stichting geworden, wat gegroeid is naar. Uh, met. Uh, waar problemen binnen gezinnen algemeen wel gelden. We hebben wel uh, specifieke doelgroepen waar het kwetsbaar is. Bijvoorbeeld uh, defensiepersoneel. Vergeleek ik een beetje zelf met mezelf dat je op missie was naar Libië toe... en uh, de militairen die nu op missie zijn, zes, zeven, acht, negen maanden lang... en hun thuisfront moeten achterlaten. Zo heb ik het zelf ook gevoeld. Ik kon mijn gezin niet meenemen daar naartoe, want het was uh, lastig. Geen international school of iets. En um, hulpdiensten, die uh, natuurlijk uh, kwetsbaar uh, zijn in wisselende diensten... en uh, tegenwoordig hoe de maatschappij uh, tegen hen aanschopt... en, aan schopt en, uh, en uh, belaagd worden terwijl ze aan mensen aan het helpen zijn. PT, PTSS komt daar natuurlijk ook om de hoek kijken. En ja alles wat je daar meemaakt, dus het lijken wel allemaal harde mannen aan de buitenkant... en vrouwen natuurlijk ook... Uh, maar je neemt het wel allemaal mee naar huis. En vaak kan je thuis daar niets over vertellen. Omdat er bepaalde beroepsgeheimen bij zitten. Uh, maar ook ondernemers. We hebben natuurlijk ook met ondernemers te maken. Uh, zeker in de afgelopen periode vanaf 2008 en de, en de jaren daarvoor dat heel veel mensen door uh, bedrijven die sluiten... maar ook ondernemers die uh, uh, voor zichzelf een leuke winkel hadden... en dat uh, het allemaal ook uh, ging sluiten. Die mensen denken er eigenlijk niet uh, over na wat de weerslag is... ook op uh, thuisfront, ook weer het gezien. Dit werk blijft, blijft bestaan? Ja, ik, uh, uh, de, de stichting is uh, geclusterd, noem, zo noem ik dat. Uh, daar ben ik wel aardig in. Uh, dat, uh, we hebben een, een projectteam uh, met een projectmanager die uh, de gezinnen gaat begeleiden, die de gezinnen begeleidt. Daar zitten uh, echt uh, topmensen uh, in, uh, voormalig hoofdpsycholoog uh, van de luchtmacht, uh, die defensieachtergrond heeft. Met klinisch psycholo psychologen die een kernteam vormen mm -hmm. en uh, ja, uh, gecertificeerde gezinscoaches gaan de gezinnen helpen. En we zijn een, ja, een onafhankelijke stichting, want er is natuurlijk jeugdzorg en, en noem maar op. Hier. Maar ik kan me voorstellen dat mensen zitten te luisteren en zeggen... die Willem van Leeuwen heeft een mooi verhaal, maar waar moet ik zijn? Ja, je moet zijn bij www.abcgezinsupport.nl... met een streepje tussen gezin en support. Maar als je het googelt, dan vind je het sowieso wel. Maar herhaal het even, want het ging snel. www.abcgezin-support.nl Dankjewel, Willem. Je gaat naar Duitsland. Ja. Je hebt iets met Duitsland. Ja, uh, uh, ja. En natuurlijk een Duitse plaat op je lijst. Kijk of Willem Druist hem gevonden heeft. Ja. Yeah. Dan, dan, dan, dan. Dan, dan, dan, Du willst geen, ik liever springen. En du redest, wil ik zingen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen Wir haben die Stille um uns tot geschwiegen Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühl mich jung und du dich alt So fallen wir um, uns fehlt der Halt Wir müssen uns bewegen Ich bin dafür, du dagegen Wir gehen auf anderen Wegen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 In Haarlem.nl vertelt u alles over wat er op het Haarlemse voetbalgebied gebeurt. En we zitten hier met een aantal gasten die allemaal weten wat dat Haarlemse voetbalgebeuren is. Maar er is er maar één die weet alles. Martijn Prinsen, goedemorgen. Goedemorgen, Henning. goedemorgen heren. <laughs> ja. Ze zitten er allemaal, heb je ze gezien maar, Martijn. Of kijk je niet of zit je alleen maar te luisteren? Nee, ik, ik luister mee, ik luister mee. Ik ja. heb het niet gekeken. Want op 40 kan je kijken, hè? Ja, I know, I know. Okay. Wat heb je voor nieuws voor dit weekend? Want de meeste, de meeste dingen zijn beslist. Nou, zullen we beginnen met de vierde klasse D? Ja, spannend. Dat is wel leuk, hè? Ja, <laughs> ja goed, Schoten Die heeft afgelopen nog het kampioenschap behaald. Dat vind jij heel erg leuk. Ja, dat vind, ik, dat vind ik heel erg fijn. Uh, zelf ben ik er natuurlijk uh, uh, opgegroeid. In, uh, nou goed, er zijn nog een aantal, uh, aantal andere banden. Uh, nou goed, ja, ze speelden maandag tegen, tegen velsen Noord. En velsen Noord had niets, niets te vertellen. Het bleef uiteindelijk 2-0, maar dat zomaar een hele grote uitslag kunnen worden. Nou goed, in Schoten promoveert daarmee naar de, naar de derde klas. Um, wat wel nog interessant was, um, HBC natuurlijk uh, ook nog kans op kampioenschap. En die stonden 2-0 achter tegen RCA. En in de blessuretijd daar maken die van een 2-1 achterstand een 3-2 voorsprong. Waardoor uiteindelijk RCA ook geen uh, nacompetitie mag voetballen. Dus de, daar waren de uh, drijven zuur. Ja. Maar die zijn ook zuur voor HBC hoor. Ja, die zijn ook zeker zuur voor HBC. Dat klopt, dat klopt. Wat heb je nog meer? Uh, uh, nou goed, de nacompetitie die gaat nu uh, gespeeld worden door uh, Velsenoord, door Allianz en door HBC. Die beginnen zondag. Spannend. Ja, absoluut. Uh, wat hebben we nog meer? Nou, uh, we hebben afgelopen uh, maandag ook uh, het slotstuk van Pieter Mulders gehad bij, uh, bij HFC. Een uh, zeer nette 3-1 overwinning op uh, VVSB. Mooie wedstrijd was het, joh. Ja, dat, uh, dat, uh, ik was er zelf uh, niet bij. Ik stond in, uh, in haarlem noord uh, Maar inderdaad, uh, ik, uh, ik hoorde ook uh, dat het een, een, een zeer mooie wedstrijd was. Je bent er zelf ook bij geweest, geloof ik, hè? Ja, ja, alle doelpunten door de vertrekkers, hè? Schitterend, schitterend. Dat is toch wel leuk, ja. ja we zullen Mike van der Ban gaan missen, hoor. Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Ja. En dat is de enige die we volgend jaar nog tegenkomen, hè? Ja, want de rest is... Uh, het is heel zielig voor Pieter Mulders... maar ze hebben het ja. niet gehaald, de Rijnsburgse boys. Nee, niet, geen tweede divisie volgend jaar. Dat wordt de derde divisie, zeg maar, de huidige, huidige topklasse. Ja. Maar ja, ja, daar, nee, daar ja, wordt hij met zijn vingers in de neus kampioen natuurlijk... met die van de Ban. Oh nee, die <laughs> ja, zit ja, bij nou, Katwijk. Haha, grapje... Ja. <laughs> nee, maar... nee, het, is, uh, het, is, het is zonde voor die, uh, voor die jongens, maar het is wel uh, leuk voor, voor Mike. En ik begreep al dat hij uh, volgend jaar. Dus uh, Pieter skater... Mulders heeft ieder een doelstelling voor volgend jaar: om zo uh, snel mogelijk de tweede divisie te halen. Zegt Lex de Groot, uh, Willem. Nee, uh, ik, ik hoor het niet. Hij... Lex de Groot zei dat de doelstelling van uh, Pieter Mulders is om zo snel mogelijk wel omhoog te gaan, natuurlijk. Ja, dat lijkt me ook. Ja, dat lijkt me. En voor een club als Rijsburgse Boys die hoort toch gewoon ook volgend jaar. Of die hoort toch ook in de tweede divisie te voetballen? Ja, maar ja, ze hebben het niet gehaald. Nee, ze hebben het niet gehaald, nee. nee ongelooflijk. Ja. Um, wat hebben we nog meer voor nieuws? Nou, de brug is, uh, is, uh, is klaar. Ja. Uh, of tenminste, Klaar. Uh, die uh, die uh, moet eigenlijk na competitie voetballen. Uh, voor voor lijfsbehoud. Als, her als herkanser. Mm -hmm. Maar de vraag is of ze dat gaan doen. Uh, er ging in de laatste tijd al geluid op uh, dat ze uh, uh, uh, ja, dat niet gaan doen. Mm -hmm. En uh, ja, goed. Die, die, die spelen volgende week dan uh, voor het eerst. We zijn benieuwd. We, we gaan het uh, al wachten. We hebben een kort lijntje bij, uh, bij, uh, bij de brug. Hey, we hebben ook nieuws gehad uh, in deze bijdrage van jou over die trainer van. Uh... Beverwijk. Van deze week bedoel je? Ja. Maurice Haverhuis. Ma Maurice, die de, dus voor negen maanden geschorst werd. omdat ze een, een, een eindstand uh, invulde op een uh, formulier. En daar toevallig ja. iemand van de KNVB was. Dat iedere week 26.000 keer, geloof ik. Maar, <lacht> maar je hebt nieuws over deze Maurice. Ja, um, Maurice heeft, uh, of niet Maurice, maar zijn elftal heeft uh, naast uh, de schorsing voor Maurice zelf ook nog punt in middening gekregen. Maar dat heeft uh, uh, weinig invloed gehad, want ze zijn afgelopen maandagochtend kampioen geworden. Um, ze speelden bij, uh, bij OG en het werd een, een simpele 6-2 overwinning. Uh, maar goed, uh, ja, deze V2, uh, zijn ploegie uh, is dus uh, gepromoveerd. Die gaan uh, volgend jaar reserve twee klas voetballen. Leuk hè? Ja, dan, dat vind ik toch wel een stunt. Heb jij nog iets te vertellen tegen een van onze gasten? Um, heb ik nog iets te vertellen? Nee, ik denk eigenlijk niet. Oké, okay, dan krijg ik nog van Ron hier net een bericht. Commentaar op de scheidsrechter kan spelers op het EK voetbal duur komen te staan. Het wordt ja? bestraft met een penalty. Klopt. ervan? Ehm um. Nou, het gaat af en toe natuurlijk wel te ver dat, dat, dat, dat, dat, dat protesteren. Ik bedoel, als je vooral kijkt naar zo'n Real Madrid of zo'n Atletico Madrid... dat ze met z'n tien op die schijt zich te vliegen. Ja. Ja, dat doe ik alleen maar om, om, om te beïnvloeden. Ja. Maar om dat nou echt met een strafschop te gaan, uh, te gaan bestraffen... vind ik ook wel ergens, uh, erg zwaar. Ja, er wordt zo vaak uh, iets gezegd, hè. Moet ook nog maar gebeuren. Ja, zo is dat. Waar ga je naartoe zondag? Um, ik denk dat ik richting zeevogels ga... Okay. En daar speelt Allianz de eerste wedstrijd. Ik wens je veel plezier. Dankjewel. En ik mag nog één dingetje vragen? Ja? Um, voetbal in Haarlem bestaat morgen precies een jaar. Aha, gefeliciteerd onze... man. Dankjewel. En op onze Facebookpagina hebben we een mooie actie. Dus voor alle mensen die uh, aan het luisteren zijn, ga even naar onze Facebookpagina en uh, lees hoe je een mooie prijs kunt winnen. En je pagina is voetbalinhaarlem.nl Helemaal goed. Mooi jubileum. Ciao. Dankjewel. Hoi. Hoi music <laughs> Man van de Zandvoortse, met SCH. Nee nee, nee, nee, nee, fout. Nee, doe ik expres. Doe ik expres, Joop. Oh, van, Nes. goedemorgen. Kijken of ik wakker ben. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, nee, we zijn daar hoor. Hey, morgen begint het voor Zandvoort, hè? Uh, ja, ja, ja, ja, ik denk het wel. Um, het, uh, EVC, daar hebben we het over. Want ik neem aan dat je over voetbal hebt. Ja, er gaat, er gaat morgen nog iets gebeuren wat, wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind. Maar dat is weer wat anders. Daar komt zo meteen wel op. Ja. Maar EVC is, die heeft dus afgelopen dinsdag een beslissingswedstrijd tegen Monika gewonnen met 2-1. Het ging erom welke ploeg er direct uit die tweede klasse zou gaan. Uh, uh, EVC en uh, Monika stonden gelijk in punten. Dan telt het doelstand nog niet op dat zo'n moment. En wordt er een beslissingwerker gespeeld. En EVC heeft die met 2-1 gewonnen. Ja. Dus EVC blijft erin, moet wel na competitie voor degradatie spelen. Of de degradatie te voorkomen spelen. En dat hopen we natuurlijk niet dat het gaat lukken. Want anders dat ik Zandvoort eruit. Oh. Maar goed, en wat ik het dan. Dat, dat mag direct door naar de derde klasse. Ja. Uh, en dat is dan op dit moment de, de voorbeschouwing. EVC moet ervoor vechten om te blijven. En Sanford moet ervoor vechten om door te gaan. En als ik nou de laatste periode erbij pak van uh, Sanford, dan uh, is die wat minder dan de eerste en de tweede periode. Sanford heeft de tweede periode uh, gewonnen. Die heeft dus een periodetitel. Daardoor mogen ze na competitie spelen. Maar in die, die, die uh, derde uh, periode is Sanford de vierde plaats geëindigd. Uh, ja. ja, maar dat is niet zo gek, joh. Want er waren geloof ik vier blessures. Nou, nog wel een paar meer, hoor. Of misschien zelfs wel meer. Ja, in ieder geval vijf basisspelers. Dat is sowieso. Hè. Ja, dat... maar dat heeft een groot voordeel. Want dan komt er opeens een rechtsbekkie daar uh, van 17 jaar. Ah, nou, die kun je opschrijven, hoor. Ja ja, ja, ja, ja. Dat is een kanje. Ja, ja. ja en, en toen stonden ook weer... Uh, andere jongens stonden op eigenlijk... Om dat, uh, dat gat in te vullen. En laten we eerlijk zijn... Uh, je, je had het ook over die nummer, uh, de nummer uh, 11-positie. Nou, volgens mij is dat Koen Gielsen. Ja. Dit uh, is een hele gave voetballer. Die jongen is nog erg jong, moet nog heel veel leren. Ja. En dat heb je toen ook gemeld. Ja. En uh, ja, um, dat gaat komen. Dat, dat, wat, wat, wat, wat, dat komt, dat komt. Laten we eerlijk zijn. Wat goed is dat gaat komen. Ik vind hem zelfs uh, niveau HFC hoor. Nou, dat vind ik er overdreven, want dan gaat toch, toch naar die tweede divisie toe, HC. Ja, en? Die jongen is geweldig, joh. Dat is nog. Oh, zo, meneer. Ja. Nee, ik dacht dat ik Zandvoort bedoelde. Ja, nee. Uh, ja, um, <toss> ik, ik, ja, misschien wel. Um, ja. Uh, niet meteen al grijpen, maar uh, uh, uh, ADO 20, dat soort clubs, uh, uh, hoofdklasse, dat moet, moet kunnen, denk ik. Ja. Maar goed, uh, laten we hopen dat hij hier blijft, want uh, laten we eerlijk zijn. Zandvoort heeft er gewoon keihard nodig. Ja, wat verwacht jij? De doorkomen? Ja, ik denk het wel. En um, ik heb even uh, opgezocht wat er daarna mogelijk is. Um, ja, dan ga je tegen clubs misschien spelen als Castricum, uh, ZSGO. Uh, ja. Dat zit er ook nog steeds in, hè. Ja. Um, met VVC, daar heeft Sanford ook problemen mee gehad. Die kom je dan misschien in die tweede ronde tegen. En denk erom, als je die wint, dan ben je door. Er is geen finale meer. Nee. Dan gaan de twee door naar die tweede klasse. En als je die tweede <lacht> ronde gewonnen hebt, dan zit je gewoon in die tweede klasse. <lacht> Ja, je had nog uh, ander nieuws? Ja, ja, nou ja, nieuws. Uh, uh, morgen begint uh, de Eredivisie tennis. En uh, uh, Tennis Club Zandvoort is vorig jaar kampioen geworden. Dat weten we van Nederland. Uh, die spelen de eerste wedstrijd thuis. En uiteindelijk wordt in het weekend van 4 en 5 juni wordt de, de play-offs en de finales worden in Zandvoort gespeeld. Omdat Zandvoort uh, kampioen is geworden. Heel, heel even hier aan, uh, aan een van de gasten, Matthijs Melman, vragen. Want dat is ook een tennisser. Okay. Uh, vind je dat leuk hier, of niet? Absoluut, ja. Ga ik ga ook een aantal jaren ook kijken bij uh, Zandvoort. Dat is toch uh, hoog niveau, de Eredivisie. Ja. Zijn goed, hè? Ja, Zeker. ja, ja, ja. En Lex, ja, jij mooi, tennis ook, hè? Wat, wat het mooie is eigenlijk... Heel ik niet meer. <laughs> dat is Lex de Groot, die heeft heel veel getennist. Wat dat gaat, heb je wat het tennis betreft grote vrienden hier, hoor. Nou, prima, uitstekend. Uh -huh. um, wat ik wil zeggen is, uh, uh, wat het mooie is van Zandvoort... Zandvoort koopt er geen spelers bij... Andere proeven, ik noem bijvoorbeeld Lobbela en ik roep Lermonius, die halen spelers uit de top 30 van de wereld erbij. Ja. Betalen een pak geld eraan. En het is nog maar afwachten of ze kunnen komen. Want tennis in, in Parijs begint ook weer. Voorronders zijn bezig. Ja. En dat zijn allemaal spelers die zijn daarvoor uitgenodigd Die kunnen daar gaan spelen. Als ze in de eerste ronde eruit vallen of ze komen niet in het hoofdtoernooi. Dan kunnen ze naar, Zand, na, na, naar, Zand, maar naar Nederland komen. Ja. Maar. Wel een pak geld kwijt. En Zandvoort die zegt: we gaan het met eigen materiaal doen. En de enige die terug is gekomen, eigenlijk, moet ik zeggen. Moet ik nog eens zeggen: terugkomen? Ja, ik denk het wel dus Sint Burger. Die heeft een paar jaar geleden bij Zandvoort gespeeld. Ik sta wel jaren achter elkaar. En die is afgelopen, dit seizoen eigenlijk, moet ik zeggen. Op haar na hebben ze de finale van de Fed Cup gehaald. En daar was zij onderdeel van, van het team. En uh, dat is alleen maar versterken voor Zandvo. Maar die heeft dus in Zandvoort gespeeld. Die wil graag weer in Zandvoort spelen. En dat doen ze eigenlijk voor de twee coaches. Want er zijn twee toppers. Uh, ik praat erover Hans Smit en ik praat over Dick Suik. Ja. Ze hebben een tennisschool. En die doen dat zo ontzettend goed. Uh, de rust zelf in de coaching... En dat is zo belangrijk. Die coaching bij tennis ook. Uh, uh, gelukkig mogen ze bij, de, bij het Nederlands Kampioen... Zo mogen ze dus uh, op de, aan de kant zitten. Ze mogen dus aanwijzingen geven... ...tijdens het wisselen van, van de speelhelften. En uh, dat gebeurt goed. Dat ge doet goed in Zandvoort. Uh, er is er één keer helaas niet. Dat is één van de heren Griekspoor. Uh, Scott, die speelt wel. Mm. Maar Kevin, die is geblesseerd, is geopereerd aan zijn schouder. En uh, Dat zal dus niet gaan. En zijn uh, jongste broertje uh, Tellen... Talent voor, Die uh, is daarvoor in de plaats gekomen. Een talent eerste klas. Ongelooflijk wat die jongen kan. 18 jaar geloof ik. En uh, Die speelt dus nu Eredivisie. En uh, onze Belgische vriend Christophe Vliegen is er ook weer bij. Uh, die heeft uh, in het verleden in de top 30 van de wereld gespeeld. Is eigenlijk gestopt met tennis. En uh, doet het een en ander in België uh, met, met horeca en dat soort zaken. En dan hebben we Kering Le Mans, uh, Leslie Kerkhoven, die blijft gewoon uh, Daniela Harroze, dat is ook een, een, een bouwsteen van, van, van het uh, eerste team, het gemengde eerste team van uh, Tennis Club Zandvoort en zaterdag begint de eerste wedstrijd en die is thuis, ja. thuis tegen Leeuwenburg uit Den Haag uh, Zondag spelen ze uit tegen Lemonia's. Maar Zandvoort moet dus proberen om bij de eerste vier te komen. De eerste vier gaan naar de play-offs. En die zijn 4 en 5 juni in Zandvoort. Dat zou natuurlijk geweldig zijn als Zandvoort daar mee kan doen, in ieder geval. Ja. En <laughs> misschien wel de stunt van vorig jaar kunnen herhalen. Dat door zou leuk zijn. te leuk ja. ja, dat zou geweldig zijn. Okay. Ja. Joop, helaas, de klok die gaat ik, richting uh, 11 uur. Ik zie <laughs> het. Huh? Ja, en ik kan nog wel een meer oude hoeren, want de hockey be begint weer en het handbal is weer bezig. Alle twee weliswaar uit. Maar goed, uh, um, volgende week. Je wou toch niet zeggen dat jij een oude hoer bent, hè? Nou, Ja, dat zeg je net. Ik, ik... kan nog veel meer oude hoeren. Ja, nee, uh, uh, kletsen. Neem Juist, dankjewel Joop. <laughs> Fijn weekend man. Ja, eens gelijk. Uh, uiteraard een goed weekend. Dag.